Doral Negens met het NOS Journaal. De man die werd opgepakt na het dodelijk ongeluk gisteravond in Oud-Gastel in Brabant zit nog vast. De verdachte van 27 komt uit Roosendaal. Bij het ongeluk botste hij op een auto met daarin twee vrouwen en drie kinderen. De twee vrouwen, een meisje en een jongetje kwamen om het leven. Een meisje van negen werd naar het ziekenhuis gebracht en was aanspreekbaar. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.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 In het westen van Colombia zijn zeven agenten doodgeschoten. Ze reden met hun auto in een hinderlaag. Het is de zwaarste aanslag sinds de inauguratie van president Petro maand geleden. Mogelijk zijn groeperingen die uit de voormalige rebellengroep FARC zijn voortgekomen verantwoordelijk voor het geweld. Oud-Sovjetleider Mikhail Gorbachev wordt vandaag begraven in Moskou. Hij overleed afgelopen week op 91-jarige leeftijd.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 Stop. Goedemorgen dames en heren, vriendelijke luisteraars. Dit is Race Radio van uh, ZFM. We gaan uh, beginnen met onze uitzending die vandaag uh, 8 uur uh, live is, of tot 5 uur. Dus uh, 7 uur live, morgen ook 7 uur live. En uh, het is, uh, we hebben er erg veel zin in. Presentatie vandaag door Ger Loogman en Hans Botman. Goedemorgen Hans. Hey, goedemorgen Ger. Uh, techniek is aan handen en ook de muziek van Pim Groof. En, uh, goedemorgen gaan... Pim. Ja, goedemorgen Pim. <laughs> we, gaan, goedemorgen. Uh, we, we gaan beginnen met een uh, hele leuke gast. Dat is uh, uh, luitenant Maarten Pijnenborg. De dirigent van het Orkest Koninklijke Luchtmacht. Uh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie gaan uh, spelen op het circuit hè. Jazeker. Ja. En uh, is dat alleen het Wilhelmus of uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het, is het samen met, eh, uh, met Floor Janssen, uh, voor de race? Of... Nou, uh, uh, wij zijn uh, acht om uh, dat vooral te, uh, te verzorgen. De het Wilhelmus met uh, Florianzen samen. En uh, ja, we daar nog een toetje bij gekregen. We doen ook nog wat met uh, Everett X samen. Die dus de, de, de het voorprogramma van. Uh, van de opening. Dus... Oh, wat leuk. Ja. ja. En ook, uh, zeg maar, het, het, het volkslied voor de winnaar, of niet? Nee, het volkslied voor de winnaar, daar, daar, dat gaat met een uh, opname, uh, omdat ze niet van tevoren niet kunnen bepalen, natuurlijk. Nee, en, ja, dat, uiteraard en, wie de wint, want als ja, Leclerc, ja. Leclerc ja. wint, dan, dan moet je inderdaad het volkslied van uh, Monaco ja, <laughs> kennen. Ja, ja, Monaco, ja. Oh ja, Monaco, ja. Monaco was dat natuurlijk wel zo. Toen, uh, toen hadden we met Davina Michel de opening, en uh, ook Max won ook, toen hebben we dat in de bij de ik nog een keer gedaan, alleen stond het orkest daar toen uh, niet in beeld. Oh, Oké, okay, ja, ja. Jullie uh, uh, zitten, zitten nu al in Strandvoort? Ja, hey, jullie moeten zo uh, oefenen, heb ik begrepen? Ja, we hebben gisteren al gerepeteerd en uh, vandaag worden nog wat dingen voorbereid. Uh -huh. Tegen het orkest, uh, rijst uh, morgenochtend. morgen. Oh, het orkest is er nog niet? Nee, het orkest is er nog niet. Oh, Oké, okay. uh, wat, wat kunnen jullie oefenen dan? Nou, We hebben ook een opname, dus we oefenen met de opname en hebben we dat met het gisteren voor heel erg mooi kunnen doen. Oh, Oké. Okay. Uh -huh. uit, uit, uit, uit kunnen proberen. en uh, nou, Het ziet eruit er dat het een ontzettend mooi wordt. Ja, het is geweldig om mee te maken natuurlijk hè, voor 100.000 toeschouwers. Zeker, ja. Voor ons is het wel uh, overal uh, belangrijk en uh, van waarde. Maar zo'n evenement met zoveel publiek en zoveel aandacht is natuurlijk uh, nog een extra uh, uh, impuls voor ons. Zijn, bent u zelf ook fan van Floor Jansen? Nou ik ken Floor Jansen natuurlijk zoals vele Nederlanders niet zo heel goed. Ik heb haar toen bij de Phantom of the Opera uh, uitvoering bij de Beste Zangers gezien. Mm -hmm. En toen was ik wel uh, enorm onder de indruk en toen ben ik haar natuurlijk gaan volgen. Maar me, de metalband waarin zij zit, uh, Nightwish, dat is niet meteen mijn, uh, mijn muziek maken, maar nee. uh, ze is wel geweldig. Want uh, wat bij haar zo uh, is, uh, is de klassieke, uh, klassieke stem heel goed maar naast een enorme powerstand door die metalband. En dat uh, hebben wij kun nu kunnen combineren in Wilhelmers. En dat uh, ja, gaat bijzonder ja, opleveren. Dat is, dus, dat is heel mooi. Ja, dat is een Finse band, hè? Finse metalband. Ja, dat zijn ze echt heel erg beroemd, maar niet zo beroemd in Nederland. En dat denk ik dat dat na zondag wel gaat veranderen. Ja. Dus, uit, uit hoeveel leden bestaat het orkest, meneer Pijnenburg? Het uh, 48 muzikanten. 48, en die zitten die zit allemaal op, bij de luchtmacht, toch niet? Ja, wij werken. Wij zijn een professioneel orkest. en werken. 100% alleen maar maken wij muziek voor de luchtmarkt. Alleen maar muziek? Want dan heeft u veel optredens ook waarschijnlijk verder. Ja, wij verzorgen heel veel concerten in het land. En dan oh, oh. hebben we natuurlijk ook in onze ceremoniële taak. Dus wij ja. moeten... Bij plantjesdag staan wij ook weer paraat, maar ik ah. vergeef ook veel concerten. Oké, okay, en hoe lang bent u al uh, dirigent? Ja, ik ben uh, kapelmeester, dus ik ben verantwoordelijk voor de ceremoniële dingen, dus dat, kijk, oh, okay. nu het Wilhelmus aan de beurt aan is, dan ben ik uh, ah. kapelmeester van dienst, uh, en dat doe ik al bijna de jaar. Dus, ja, ja, oh, al 30 jaar. Nee, ik denk dat jullie het Wilhelmus uh, uh, niet meer hoeven te oefenen, hè? want die hebben jullie zo vaak gespeeld, neem ik aan. Nou, dat klopt. Dat willen we niet echt te repeteren, maar <laughs> deze versie wel. We hebben voor Jans een speciaal uh, arrangement te maken. Om juist haar stem geluid zo goed uit te laten komen. Dat oh, was leuk. Daar hebben we zeker, zeker uh -huh. heel op ja. Dus is dat het vind... het heel, heel anders dan uh, vorig jaar met uh, Davine en Michel? Ja, voor, voor Davine hadden we ook een. Uh, ja, we proberen het arrangement zo te maken dat het past bij de stem die wij uh, ja, aangeleverd krijgen. klinkt een beetje gek, maar de, wij krijgen natuurlijk een zangeres aangewezen. En mm -hmm. daar gaan we dan mee in gesprek. En, uh, wij proberen het arrangement te maken naar de, naar de stem en de kwaliteit die uh, de, de zangeres levert. En bij Davina hebben we een heel mooi ingetogen kunnen maken. En ja, bij mooi. hebben we besloten om klassiek te beginnen en uh, haar powerstem aan het eind te laten komen. En dat is, uh, ja, dat is ook weer heel goed gelukt. En vandaag is het de eerste keer dat u uh, gaat, uh, gaat repeteren met uh, Floor Jansen. Dank hebben uh, uh, we dat al gedaan. En vandaag doen we nog wat dingen over en dan morgen het... Dan we zijn we weer bij elkaar en we doen de laatste dingen en dan gaat het gebeuren. Spanning en sensatie. En dat zal... Ja, zeker, ja. het is echt een geweldig evenement om er mee te doen. Geweldig. En, en ook wel. Ja, gaat er gang? Ja, ja nee. en uh, het is een geweldige eer uh, okay. het is natuurlijk een hele mooie combinatie. luchtmacht met uh, Tuurlijk, de spullen uh, bij het Formule 1 Stuk uh, en uh, nou, ja. het wordt een hele, hele mooie uitvoer. En dat gaat morgen om tien voor drie ongeveer gebeuren? ja om tien voor drie uh, nou, we staan al iets eerder klaar omdat we dat met Evercheck nog doen maar dan uh, om tien voor drie uh, gaat de vloer uh, starten nou, met het uh, handje ja. en dat Klopt. gaat uh, de hele wereld over dat is toch wel interessant hè voor, uh, ja zeker op, ook ja. voor het orkest neem ik aan uh, nou ik ja, wens dus. u heel veel succes meneer Pijnenborg en uh, we gaan allemaal morgen kijken want uh, ja die kun je niet missen natuurlijk nou, oké. leuk dat jullie kijken. Oké. Okay. Absoluut. Ja. En luisteren, en luisteren. En luisteren. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Hey, fijne dag nog en... Uh, veel succes. Uh, veel succes. Ja, jullie succes met je lange huid. En... Ja, dankjewel hoor, dankjewel. u Oké, okay, bye bye. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio. Cruising just as fast as so she can now And she'll have fun, fun, fun, fun today, today. It Takes a t to win, Fun, fun, fun today it Takes a T-Bit away Well, we're is this stand-up Cause she walks, yeah. looks and drives like you an ace You a walk like an ace now You walk like an ace She an a makes C the 85 herd Look like Ooh, the Roman Terrier's face You walk like an ace like now You look like an ace A lot of guys try to catch her But she leaves them all while Cause chase that like an ace now Looking, hey. You'll have fun, fun, fun Till well, your daddy takes the TV away Fun, fun, fun oh, Till your daddy takes the TV away Well, you knew all along That your dad was getting wise to you now And now you shouldn't lie And since he you took your set of keys You've been thinking that your fun is all should <laughs> you Things to should, do tonight. We'll have fun, fun, fun another day to keep it away. Fun, fun, fun another day to keep it Fun, fun, fun another day to keep it away. Fun, fun, fun another day to keep it away. Fun, fun, fun another day to keep it away. Fun, fun, fun another day to keep it away. Beach Boys uh, waren dat. En uh, fun, fun, fun, uh, oude, oude mooie muziek hier, ja, uh, hier bij uh, ZFM. En, uh, nou Hans, uh, we zouden uh, Jaap live ja, vanuit het, uh, het dorp. Maar de, ja, de techniek uh, laat ons misschien een beetje in de steek. Of, uh, we blijven het even proberen. We blijven het proberen. Ja, en, ja, gisteren is het natuurlijk al de eerste dag geweest van de Dutch Grand Prix. Ja, het is, het is een, een, een enorm succes begrepen. En uh, kijk, uh, we hebben vrije training gehad van de Formule 1 natuurlijk. Niet zo succesvol voor uh, uh, Max Verstappen. Dat was natuurlijk heel jammer. Dat was jammer, ja. Heb jij iets gezien? Ja, vorm? ik heb alles gezien. Oh, Oké, okay. nou ja. Dus uh, ja, ik zat in Spanje en uh, ik ben vannacht teruggekomen. Ah, ja. Speciaal voor deze uitzending, natuurlijk. Heel goed, heel goed. En uh, uh, uiteindelijk. Uh, ja, het was jammer dat Max niet, uh, niet, niet heeft kunnen winnen. Uh, in ieder geval niet heeft kunnen rijden, dat de mensen het kunnen zien. Nou, ze... Maar het is, ja. we hebben één geluk. Het is uh, niet een wissel van een, uh, van een. Nee, dat weet ik. Van, het is van eigenlijk een krijgt geen uh, gridstraf. Nee, betreft. dus hij krijgt geen gridstraf. Ja. En we beginnen gewoon weer op, uh, op nul vanmiddag. Op nul? Nou ja, goed. Uh, uh, voor de mensen die het misschien niet gezien hebben. Hij viel in de eerste vrije training na zeven ronden uit. Met een ja. stellingsbakprobleem. En in de tweede vrije training had hij wat pech uh, dat het een paar keer gestopt werd. Hè, die tijd liep door. Ja. Dus hij, hij heeft niet zo heel veel kunnen rijden en uh, eindigde uiteindelijk als. Op, als ja, op maar het op, is meer gebeurd uh, dit. Een, ja, een, dat eind verliep je, dus, uh, dan blaast ja, hij gewoon iedereen weg. Ja, Leclerc en Sainz, de Ferrari-coureurs, die waren wel redelijk op dreven. Ja, die, die waren er, op de 2 een en twee, Hamilton drie. Dus, Maar ja, die tijden in de vrije training, iedereen het weet het. Het zegt dus, vrij dat, weinig. Het zegt heel weinig. En, en, en, uh, uh, we gaan het vanmiddag zien, om uh, drie uur is die kwalificatie... Maar de, even terug, terugkomen op uh, Spa-Vrouw vorige week. Dat was wel bizar, hè? Ja, dat was uh, geweldig. Was, dat, ja. is nou, dat is sinds Bruce, Bruce McLaren in 1960... is er nog nooit een coureur geweest... die vanaf uh, twee keer, vanaf uh, plaats tien of verder... Ja, uh, gewoon, uh, heeft gewonnen. Ja, en wat hij dus... die, die zaterdag deed was natuurlijk ook al geweldig, hè? Met die, met die, met die tijd in die, die kwalificatie. Ja, bijzonder. Q3, één rondje. Ja. En hij blaast ze allemaal weg. Oh, en hij denkt van nou, die tweede, die, die tweede zon, ronde die, ja, <lacht> laat me zitten en uh, ja. laat de rest er maar doen. Maar, ja, het is, het is wel een buitencategorie. Ja, zeker. De, een buitenlandse journalisten zeiden ook dat het, het beste rondje van Verstappen ooit is geweest ergens op een circuit. Die ronde uh, in, de, in Q3 van, ja, ja, ja. van Spa. Dus Nou ja, goed. Uh, ik weet niet of je dat vanmiddag voor elkaar krijgt. Uh, Laten we het zo... hopen. Hij kent het circuit in ieder geval goed. ja. Maar ja, en, maar ja, die ja. anderen kennen hem ook allemaal. Maar ik geloof dat er maar één is, uh, die Chinees Soe. Ja. Die de baan nog niet kende. Dus, uh, Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, ja. Hebben we nog Jaap uh, kunnen bereiken? Ik heb Jaap net aan de telefoon gehad. Hij ja? is dus keihard bezig met mensen te interviewen. Oké. Okay. En hij zegt: Hij heeft geen tijd voor ons. Oké, okay. oh, nou, dat, nou, nou, dat gaat lekker. <laughs> nee, maar goed, uh, gisteren is er ook nog van alles gebeurd in de Formule 2 en Formule 3. Heel in het kort even uh, in de Formule 2 had je uh, Felipe Bulgovic, de mm -hmm. leider in het kampioenschap... die uh, ook de, de beste tijd uh, realiseerde. En Richard Verschoren werd vierde. Nou ja, Oké. Okay. Dat nou, een legtjes. Nederlandse coureur. Dus een, een tweede startrijder, dus dat gaat uh, redelijk. En in de Formule 3 uh, heb je twee Nederlandse teams. Hè? MP mm -hmm. Motorsport en, en Van Amersfoort. Uh, en Van Amersfoort Racing, uh, Allemaal buitenlandse uh, coureurs. Maar in ieder geval uh, uh, uh, is het leuk dat de zoon van Rolf Schumacher gaat meerijden. Oh ja. En de broer van Charles Leclerc. Oh, wat grappig. Ja, wat grappig, hè. Ja. Ja. In die. Uh... Formule 3 en ja, dat is eigenlijk een opstap via Formule 2 zou dat moeten zijn naar de, naar de, uh, de Formule 3. Maar dit 1. zijn echt hele jonge, jonge gastjes. Jonge gastjes he? allemaal, ja. 18, 19. Ja. Ja, uh, ja, leuk hoor. Maar ja, die kunnen allemaal wel rijden natuurlijk. Ze en, kunnen wel rijden en ze hebben allemaal uh, uh, hopelijk uh, ja, uh, red ja. redelijk be be vermogende uh, ouders. Ja, zeker. Nou ja, goed, uh, heel goedkoop is het niet. Ja, nee, dat, nee, dat, nee, dat, is de, maar dat weten de meeste mensen wel denk ik Jawel. Maar de kampioen van de Formule 2 van vorig jaar, die uh, heeft getekend hè, bij me. McLaren. Ja, dat klopt. Onze vriend Piastri. Een heel ja. raar verhaal als, geweest. Als, geweest ja. een heel raar verhaal geweest. Hij zou eerst getekend hebben bij Alpine. Uh, nou ja, dat werd uh, door hem... Het, uh, dus Alpine zend er een persbericht uit. Het, mm -hmm. uh, twee uur later werd het ontkend door... Ik heb helemaal niet getekend, zei Piastri. <laughs> dus iedereen uh, heel, vond het heel vreemd. Nou ja, wat uiteindelijk heeft hij dus, had hij dus bij uh, McLaren getekend. En er is wel doorgekeken naar een of andere commissie van de FIA. En die heeft gezegd van nou het contract met uh, McLaren dat gaat gelden. Dus uh, Alpine moet weer op zoek naar een andere coureur. En uh, Ricciardo uh, gaat eruit. Hè? Ja, Ricciardo stopt. Hè, en, ja. Uh, maar dat was maar stopt hij toe. helemaal? Nou, denk ik denk wel in de Formule 1. Ja. Hij uh, heeft erop gehind dat hij waarschijnlijk naar Amerika zou gaan. Okay. Dus, uh, ja, dan gaat hij ook in de... In de Bijzonder. Dus, uh, het is leuk dat zo'n zo uh, uh, talentvolle coureur op zo'n manier... Zeg maar, uh, zijn talenten niet kan. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar misschien heeft hij wel de verkeerde keuzes gemaakt. Dat de, denk ik, ja. De, door ook ja. weg te gaan bij Red Bull. Jawel, maar dan had hij toch tweede, coureur, tweede, tweede ja, rijder geworden. Dat is waar, dat is waar. En dan inderdaad. moet je toch wel tegen kunnen hoor. Ja, dan moet je tegen kunnen. Zeker als je achter, uh, achter Max. Uh, Precies, uh, er zijn uh, er een paar geweest. Eddie eh, Irvine en, ja. en en Die konden dat heel goed. Ja, die en, konden en het wel goed. Bottas eigenlijk ook. Ja, ja. Maar Bottas was natuurlijk ook uh, ja, iemand die. Ja zichzelf uh, uh, ook niet uh, wilde uit. Uh, nee, rummen. dat klopt. Nou, ja, Max Al was natuurlijk heel goed in qualifying. Ja, Max blaast iedereen gewoon weg. En, ja. Uh, ja, je ziet het dan Gasli, die ziet nu ook een beetje te dubbel wat hij nou maar moet gaan doen. Ja. ja, die werd natuurlijk ook helemaal gek van uh, nou ja, je had er natuurlijk meer. En uh, ja, nou ja, Albon hetzelfde. Albon en hoe uh, en... heet hij die rust uh, Fiat. Dat hoor je allemaal niet meer van. Nee. Dus uh, nou ja, goed, uh, het is gewoon erg lastig uh, om met nog eens verstappen in één team te zitten. Dat lijkt me wel. Dat lijkt me ook. Nou ja, kijk maar naar uh, uh, uh, Perez. Ja, Pires ook. Ja. Nieuwe, ja, die 17 uh, seconden achter... 17 uh, ja. seconden was het toch? Ja, 17 seconden dacht ik. Ja, ja dat ja. is toch niet normaal. En ja. die, die start als tweede? Ja. <laughs> ja nee, dat klopt, ja. En, maar ja, hij was gisteren ook weer niet Dreven hoor. Die, nee, uh, zeker niet. is. Ik weet nee. niet wat er met aan de hand is. Eigenlijk sinds hij bijgetekend heeft bij Red Bull... Ik denk dat is dat het, het toch, minder gegaan. Ik denk dat het bij dat soort mannen toch tussen hun oren zit. Ja, want hij kwam gisteren in de interview bij Viaplay... en uh, nou ja, de, de ellende droog van zijn gezicht af. Wat ja, vind, vind je trouwens van het Viaplay? nou ja ik ben er nu wel redelijk aan gewend ja? en uh, ja ik, ik uh, moet niet zeggen dat ik nou erg olaf mol en uh, jake Ploy mis maar uh, uh, nu met die met die met... gisteren deed alles kalf trouwens hè, de... ja uh, ja dat vond ik wel oké okay. dat vond ik op zich wel oké okay. ja. en uh, ja ik, ik de pit reporter ook die uh, stefan koks gaat wel iets beter, maar uh, ja, ze moeten het toch voornamelijk hebben van degene die naast ze staat. Dat ben ik mee Nou, in... kijk, als je dan uh, um, David Koltart ernaast zit. Ja, en Mieke Hakkinen. en ja. Mika Hakkinen, ja, ja, ja, dat zijn ja. natuurlijk wel. Maar Koltart is, die is uh, als coureur was hij al goed, maar nu als presentator is hij ja. eigenlijk, uh, weet je wel, hij nee, dat klopt, heeft waanzinnige dat klopt. informatie altijd. Ja. is rustig, praat goed. Ja. Um, en ik vind eigenlijk, met alle respect. Voor, uh, voor deze stefanie maar ik vind het eigenlijk toch wel een beetje een mannen ding ja dat klopt ja ja, ja maar ik. misschien uh, nou de dat stoot ik ik mensen vrouwen voor. moeten vrouwen moeten het ook kunnen dat mag je niet zeggen op de radio hè vrouwending Nee, nou, nee. Het is geen vrouwending. Uh... Nee, ik zeg het is meer een mannending. Ja. En... Mannen oh, nee, nee, nee, nee. uh, het is meer een mannending. Oh, je zegt geen vrouwending. Nee, nee. Meer een mannending. Mannen nou ja, misschien dat ooit. Uh, maar dat is, is persoonlijk hoor. Ja, oké. Okay. Misschien zijn. dat ooit eens. Ja, uh, oh, jullie klinken echt als F1-experts, hè? Ja, ja, nee, ja, goed. We volgen, <laughs> nou, ja. we volgen het redelijk, Pim, inderdaad. <laughs> okay. ja. Maar we moeten ook een beetje uh, doorpraten, omdat <laughs> ja. uh, onze theater hier. Maar goed, uh, we gaan uh, een muziekje draaien. Want dat lijkt nee, Hoe ging het gisteren in het dorp? He? Nou ja, ik woon midden in het dorp, in de ja. Halterstraat. En uh, het was uh, heel erg druk. Het was nog veel drukker dan de donderdagavond. Dus ik voorzie uh, voor vanavond en, uh, en, uh, en uh, zondagavond... voorzie ik toch een beetje kleine problemen. Omdat ja, mensen... Het, bij een... hè, het is ja, eigenlijk alleen de Halterstraat, hè? Ja, het is eigenlijk alleen de Halterstraat. Gasthuisplein ja. misschien ook nog wel. Ja. Wat, het was uh, uh, zo druk dat het misschien wel een uh, klein beetje... Uh, ik wil niet zeggen gevaarlijk, maar ja, als je nergens uh, heen kan... Dan, dan ja, sta je, dat je dat daar een kwartier in de file. Ja. Maar er waren toch maar 35.000 mensen gisteren? Uh, hoe op het circuit? Ja, in totaal. Uh, nee, er waren er 95.000 of zo. Er er, 95.000? Ja, de, dat bleef 35.000. Uh, nee, nee, nee, nee 95.000. Er, er waren wel lege plekken op de tribunes, maar uh, die worden vandaag ook gevuld. Maar, uh, en de duinen was leuk natuurlijk, hè. daar gaan we straks nog even over ja, praten. Ja, precies. Maar... Um, ja, er waren toch wel een hoop mensen hoor. En vandaag uh, is het stijf uitgekocht met 105.000 mensen. Dus, uh, oh, ja. Nou, ja, ja. Die komen aan de boulevard, ik zie ze allemaal voorbij lopen. En heel ja, dag. leuk hè. Gewoon s'avonds terug, Nou, het bleef maar. Ja, ja geweldig ja. Nou, ik denk wel dat ze het beter hebben gedaan... door de mensen langs de boulevard te laten ja. lopen. Ja. Zodat ondernemers daar ook voordeel ja. van kunnen hebben. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk de reden geweest. Van, van Spijkstraat is natuurlijk ja. eh, prima de, om, om er naartoe te ja, ja, gaan. Ja, ja, ja, ja, ja. Weet je al, uh, ja, ja. ja, er waren wat dingen op het, op het hoe heet het, Stationsplein. Uh -huh. Maar voor de rest was het natuurlijk nee, eh, ja, recht naar uh, Strijder ja. toe. Ja. Ja. En ja. dan om de hoek en uh, naar nou, ja. de Strijder was het, uh, dat weten wij, ja. was het uh, knijterdruk. Ja, en, ja vorig, en, uh, jaar, hè, vorig jaar. Ik heb begrepen dat het dit jaar niet zo enorm druk is. Om nee, omdat uh, er alleen maar mens, ja. mensen die langskomen die naar de duinen gaan. Ja, ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Weet je ja. al, de, de, de van Spijkstraat, worden, de mensen ja, ja. worden door de duinen geleid. Nou. En niet meer naar de hoofdingang. Nou, die, oh, okay. de duinen, dan moet je naar de, naar de boulevard toe, hè. Nee? En, uh, ja, nou ja, dat horen we straks wel van mijn dochter... die gisteren geweest is. Oké. Okay. Maar ze, zijn, ze moeten erin bij de, bij de boulevard... en dan komen ze achter de Tarzanbocht komen ze terecht. Ah, oké. Okay. Dan kunnen ze dat hele stuk lopen. Maar ze naar gaan niet meer via Tunnel Oost? Nee, nee. Het oude Tunnel nee, dan, hè? Nee, nee. Nee, dat kennen wij nog. Ja, oude Oké, okay, dus even muziek en dan. Uh, ja, gaan prima. Gaan we Jaap interview. proberen en uh, anders gaan we straks door met een uh, onder andere interview met uh, Johan Berenpo, de ex-directeur van het circuit. Maar dat zien we zo wel even. Ja, blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio. Race Radio. Race Radio. Niet. Uh, en brand new Cadillac. En uh, ja, alle platen die we hier draaien hebben, uh, uh, zijn een beetje uh, iets auto, te maken met auto's. Hè? auto gerelateerd. Ja, en, uh, ja, leuk. We draaien alleen geen Cadillacs uh, dit weekend. Op nee, vrij weinig, ja, weinig. Ja, vrij, weinig. Ja, vrij weinig. En nu uh, Hans. Ja, nou ja, goed. Uh, we gaan door met een uh, interview wat eerder deze week is opgenomen met uh, Johan Berenpool. Dat is de ex-directeur van het circuit. Hij was uh, directeur in de periode uh, zeg maar, uh, begin 70 tot uh, 81. Dus hij heeft wel Grand Prix meegemaakt? Ja, hij heeft 11 Grand Prix meegemaakt. Dus hij heeft een heleboel uh, ervaring wat dat betreft. Hoeveel dus zijn natuurlijk... er eigenlijk gereden op Zandvoort? Ja, dat is een stuk of uh, 45 zijn. Denk ik ja, zelf ja, wel nog? Ja, ik denk het wel. Nou 72 is hij niet gehouden en er was een hoop gedoe met veiligheid. Maar daar horen we zo Johan Berenpoot over. Hij... Uh, hij was ook directeur toen uh, met het verschrikkelijke ongeluk van uh, Roger Williamson. Mm -hmm. Maar daar gaan we nu uh, naar luisteren. Goed, uh, tegenover ons zit Johan Berenpoot. En ik denk dat de jongere generatie... Uh, daar gaat geen lichtje bij branden waarschijnlijk bij de, he, de jongere autosportfans. Maar de Zandvoorters kennen natuurlijk Johan Berenpoot als... Uh, als duizendpoot bijna, want uh, directeur circuit. Uh, strandwachter uh, geweest, uh, horeca gedaan, noem maar op, daar gaan we het zo uh, over hebben. Maar mijn eerste vraag is eigenlijk, Johan, uh, welkom trouwens, uh, had jij ooit verwacht dat er nog een Grand Prix zou komen in Zandvoort? Nou, eerlijk gezegd had ik de moed uh, al, al lang opgegeven, maar ik was ook al... ...lang van het circuit af, had geen, eigenlijk geen contacten meer, we hadden toen de zonnehoek gekocht aan het eind van de boulevard, druk, druk, druk. En dus ik kwam eigenlijk ook nooit meer op het circuit. En uh, Ja, de jaren verstreken, ik ben in 1981 gestopt, omdat meneer Hordo hier het neerstreek in Zandvoort. Voor die man wilde ik absoluut niet werken, dus dat was het einde verhaal. En... Uh, uh, ik was heel verheugd wel dat het toch nog gelukt is aan, uh, aan uh, in de tijd Jim Vermeulen om een aantal Grand Prix na mijn tijd te doen. Hè, van 82, 83, 84. Ja. Uh, 85 ook nog, ja. En nee, toen was het over. Toen was het over. Was het over. Was het over. Ook, ook voor hem, Jim, hoe goed hij het ook gedaan heeft op het circuit, prima. Maar uh, het was financieel niet te ja. behappen. Nee, maar jij weet als een ander dat het, hoe moeilijk het is om het voor elkaar te krijgen sowieso. Hè? En uh, ja, niemand had verwacht dat Zandvoort ooit nog een Grand Prix zou hebben. Nee. En ja, ik denk dat de rol van de prins wat dat betreft wel belangrijk is geweest. Dat denk je ook wel. Ja, ik, ik, ja dat kan ik slecht beoordelen. Ja. Ik bedoel, uh, hij heeft natuurlijk keurig werk gedaan met zijn, met geloof drie maten in totaal. Ja, ja. Door dat circuit te kopen, waardoor het in ieder geval voor verpaupering behoed werd. En uh, er intussen een prachtig circuit ligt wat uh, ja. overal roem oogst uh, in de Formule 1-wereld. Prachtig. Ja. Maar uh, ja, hij zal er invloed op gehad hebben omdat hij het graag wilde. Ja. En als mensen een aardige titel hebben en veel geld, dan. Dus ja. dat denk ik wel een hoop voor elkaar krijgen. Ja. Nou, jij hebt in het verleden vaak met Bernie Ecclestone onderhandeld. Hè? Ja. En ik heb, wel, ik heb in de oude krant ook wel gelezen dat het soms ging om 40.000 gulden destijds. En tegenwoordig zijn die bedragen natuurlijk veel en veel, veel hoger. Nou, het zal misschien meer dan 40, maar ik noem het wat een klein, klein bedrag voor formule 1 begrippen. Ja. Maar waren dat lastige onderhandelingen trouwens met Ecclestone? Ik zou het woord onderhandelingen niet eens willen gebruiken. <laughs> Want er viel niet te onderhandelen. Het waren dictaten. Meneer Ecclestone deelde ons vriendelijk mee... wat hij voor de eerstkomende Grand Prix wilde vangen. En dan keek Ben bij een huisman... waar ik het altijd mee samen deed. Helaas, recentelijk overleden. We uh, keken elkaar aan en zo van... Ja, het is er zover. Uh, we moeten maar zien dat we die centen bij elkaar schrapen. Ja. We hadden overigens een allerplezierig contact met Ecclestone. Een erg aardig man... Alleen als het over geld gaat, ja, dan is hij keihard. Ja, ja, dat is, en daarom is hij ook heel rijk geworden. Hij ja, heeft aardig wat aan overgehouden natuurlijk ook. We hadden het over betalingen. Ik kan me nog herinneren, wij tekenden een contract in uh, 1973. Ja. Nadat we dus ja, we het, ja, we het circuit. 1972 inderdaad, die was niet geweest. Ja. En in 1973 ja. kwam het terug. Ja. Ja, toen was het circuit afgekeurd. Ja. De gemeente was vanaf 1970 gestopt met onderhoud aan het circuit. Want in principe wilden ze het opheffen. Ja. Dat kwam er toen nog niet van, nog niet en nog niet. Maar het circuit verpauperde. Dus in 72 want dat zijn de VIA. Ja, uh, afgebrokkelde uh, curbstones. Uh, Grasgroeit over de baan. Uh, de bos, uh, waren de baanbos, ook niet goed, ja. Dus toen hebben ze er een streep doorgezet. En toen is het bestuur van de NAF, waar ik de betaalde secretaris van was. Die heeft in oktober 82 gezegd van of uh, 72, wij gaan aanbieden aan de gemeente om het circuit voor 15 jaar te huren. Dan gaan wij fondsen verzamelen om het te renoveren en dan zien we wel of we die Grand Prix weer terugkrijgen. Zo is het ook inderdaad gegaan. Oh, mooi. Hoe ben jij in de Oudersport terechtgekomen? Je hebt zelf ook gereden, begreep ik. Hè? Ja, ik had zelf vroeger een mini en daar reed ik mee, maar ik was nog nooit op het circuit geweest. Ja, maar dan was je in een kleur, toch? Ja. Nee maar, hoor. Hoe is dat gegaan? Toevallig waren wij met onze club de naf gisteren in het Lauma-museum in, uh, ja, in, uh, in Den Haag. En uh, daar stonden ook weer allemaal auto's uit die tijd. Ook de auto van Bonnier, Jo Bonnier, die ooit één Grand Prix gewonnen heeft in 1959. Daarna nooit meer. Sportzakkaars gaan rijden, Dat was heel goed ja. in. En uh, toen kwam het allemaal ook weer boven. Dat is de eerste keer dat ik op de circuit was. Op mijn fietsje uit Amsterdam, twintig was ik toen. En uh, ja, ik las altijd de Autorevue, ken je ook nog wel ja, dat blad. Hè? Ja. En uh, ik was enthousiast uh, voor de Racerij. Ja, en toen kwam er een uh, sollicitatie. En, uh, in de Autorevue van de, de, de NAV. Ja. Ja. Dat blad heb ik een paar weken op de schoorste mantel, die bestonden toen nog schoor- ja. maar gezet van zal ik wel, zal ik niet. Zal, uiteindelijk heb ik wel gesolliciteerd en ik had het geluk, tussen aanstakers, dat ik had één uh, steun in het uh, bestuur van de NAV. Dat was de oude Jaap Zwart okay. van Garage Zwart, die Wormerveer. Mm -hmm. want ik woonde in Wormer. En ik werkte bij Bersane in Wormerveer. Ja, ja. Nou, dat was voor Japan genoeg om sympathie voor je te ja. hebben, ja. Nou ja. Afijn, 35 sollicitanten, er bleven er twee over. Die werden door het tegoltallige bestuur ontvangen. En uh, op basis van mijn talenkennis, want ik heb een beetje een talenknoppel gelukkig, leuk. Ja. Uh, werd ik toen aangenomen, omdat het natuurlijk een hele internationale sport is. Ja, natuurlijk. En zo is ze gekomen. Dus op 1 januari 1970 ben ik aan de bak gegaan. Tot zover uh, Johan Berenpoot deel 1. Er komt straks nog een deel 2. Over leuk die leuk verhaal. Hè? Ja, leuk verhaal over de ongelukken, et cetera. We, We gaan zijn, een stukje muziek luisteren. Even, even nog ja? ter info. Er zijn 30 Grand prix voor afgelopen jaar. Oké. Okay. 30. Ja. ja. En er zijn een aantal jaren zijn, zijn er geen Grand prix geleden. Dus dit is de 32e, zeg maar. Dit is de... 32. Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja. Muziek. Muziek. Driving, zo heet het het waren de kings uit de 60e jaren. Leuke plaat, leuke plaat. Uh, en het is nu tijd voor het tweede deel van het interview met uh, Johan Berenpoot. Samen met uh, Hans Botman. Ja. Leeg op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio. Het waren geen uh, makkelijke tijden voor uh, het Nou, je hebt het net al iets over gezegd. Want uh, het ging eigenlijk heel slecht. Hè? In het uh, begin 70, uh, jaren 70, zeg maar. En dan had je ook nog in 70 dat ongeluk van David Pearlie, die is oh, ja. toen uh, omgekomen op het circuit. Roger Williamson uh, Nee, in 70. De... Ja, 70 is Piers Courage zelfs Pierce nog. Courage. Oh, je dacht. Ja, oh ja, dat is waar. En uh, in, in 73 is Roger Williamson inderdaad. En, uh, ja, hoe, hoe is dat er op jou uh, overgekomen? Ik bedoel, dat waren verschrikkelijke dingen natuurlijk. Ja, uh, Piers. Uh, Heet die? Ja, die bier magna, van de biermagnaat in Engeland. Hè? Ja. Ja. Dat, bier. uh, dat heb ik niet zo goed meegekregen. Ik, ik was toen alleen maar A, toegevoegd aan het organisatiecomité. Omdat ik de secretaris van de NAF was. Maar uh, uh, Williamson was natuurlijk rampzalig voor ons. Hè? Ik bedoel, we hadden ons uit de naad gewerkt om het zo maar eens te zeggen. Ben Huisman en ik om de centen bij elkaar te krijgen. het was... Tegen alle stromen ingelukt. Want er kwam een energiecrisis aan. Oliemaatschappijen, bandenmaatschappijen mochten niet meedoen in de sport. Want er kwamen slechte tijden aan. Eh, maar ja, goed, uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen. En dan krijg je een Grand Prix. Wordt goedgekeurd door Jackie Stewart. En een man van de, van de VIA-veiligheidscommissie. Alles oké. Okay. De centen waren er. En dan gebeurde dat. Iets waar Ben Huisman als wedstrijdleider absoluut niets kon doen, want wij hadden nog geen goede uh, zicht op het circuit. Maar die, die, die, het werd het niet live uitgezonden, want die, die, die yes, veel. Ja. maar dan had Ben het ook kunnen zien, toch of niet? Of... Nou nee, want daar waar hij was, hij stond aan de zijkant van het Tijdendemershuis, nog op een houten trap, oh, ja. uh, uh, waar moeders uh, die gebruikten om de ramen te lappen, en die had contact met de telefonist. Mm -hmm. Dat was zijn contact. Er waren twaalf posten van die oude veldtelefoons. Want wij waren aan modernisering van uh, het uh, communicatie niet toegekomen. Nee. Daar hadden wij het geld nog niet voor. En een ring rond de baan van camera's met allemaal monitoren in het Tijvernemershuis, dat stond nog niet. Stond dat is er lang later natuurlijk wel gekomen, Jaren in gebruik. Maar dat was de handicap van hem. En tot overmaat van ramp trekt een van de officials in zijn zenuwen de veldtelefoon uit de stekker. Oh, de stekker uit de contact. Dus dat was helemaal, geen er was helemaal geen communicatie meer. Hij moest meldingen krijgen terugwerkend vanaf de Panoramabocht, Want het gebeurde op Tunnel Oost waar hij terecht kwam. En van de post aan de andere kant. Dat waren zijn enige contacten. Maar ja, die konden niet eventjes daar naartoe lopen om te kijken hoe het was. Ja. Nou, je, je hebt waarschijnlijk die beelden vaak teruggezien hè? Hoe, dat, hoe dat ging en die, die, uh, die coureur erbij die nog hielp en uh, de manier waarop de uh, officials uh, zeg maar hun werk deden. Uh, hoe kijk je daarop terug? Nou ja kijk het, het misverstand wat ontstaan dat David Purdy een mederijder, een goede vriend ja, ja, ja, ja, ja. van hem, die had zien gebeuren, want die reed achter hem, ja. die is onmiddellijk naar links gegaan, dan heeft zijn auto neergezet, ja. rende de baan over, is ook allemaal in beeld. Ja. Uh, waardoor de post Panoramabocht en die anderen doorgaven dat de rijder uit de auto was. Dat dachten zij. Ja, ja. ja. ja en dan is de nood niet zo hoog meer. Ja. Ja. Ja, het is natuurlijk vervelend dat die auto dan in brand staat. Ja. Maar de man zat er nog in. Dat was de ramp. Ja, was en de tweede wat tegen ons uh, was, dat was dat... Uh, de NOS had voor het eerst een nieuw uh, camerasysteem. En die konden toen vanuit de panoramabocht, waar ze een, hun reportagewagen hadden staan... precies tot de tunnel komen. Ja, ja, ja. Dus recht tegenover het ongeluk stond een tv-camera. Hm. En de regisseur... Uh, Martijn, Martijn Lindenberg. Ja, die heeft besloten... ...van dit moet ik, dit is, dit is nieuws, dit moet ik uitzenden. was hem niet kwalijk te nemen. Maar dat kwam natuurlijk in allerlei huizen in Zuid-Amerika en in Engeland en in waar dan ook... ...kwam het natuurlijk allemaal keihard binnen. En ik moet zeggen dat ik daar later bij de vergaderingen van de FIA... ...waar ik een paar keer per jaar naar Parijs voor moest... Uh, ik heb er wat over te horen gekregen hoor. Ook so. oh, ben de Huisman werd er ook ja. op uh, aangegeven. Maar uh, goed, dat is allemaal gebeurd. Maar uh, heeft dat jou uh, zelf beschadigd toen of is, is, valt dat mee? Nee, heb, nee, daar nee, heb ik verder geen, uh, geen weet van gehad. nee. Uh, ik bedoel, uh, die, ja, ja, life is hard, zeggen uh, ze wel wein, wein, eens. En, uh, uh, het Circus draaide gewoon door. Uh, ja. dus, uh, er is later trouwens ook nog een. Uh, uitzending geweest van andere tijden met Hans Goedkoop, uh, die dan op een gegeven moment daar ook op inzoomde. Uh, daar lieten ze ook Ben Huisman zien. Jij kent hem natuurlijk als geen ander. Uh, hij had dat. Uh, ja, het, uh, het, na zoveel jaar was dat toch nog iets wat, uh, wat hem. Ja, ja, het heeft toch diepe indruk bij Ben achtergelaten. Ja, ik zei net al, hij is recentelijk overleden, 87. En hij heeft het inderdaad zijn hele leven meegedragen. Hij tegen, we zaten eens met z'n tweeën bij hem thuis onderling uh, over de, de tijden te praten die we beleefd hadden. En dan zei hij ook van ja, hij had er nog steeds last van. Ja. Ik ook, maar in, in veel mindere mate. Want hij werd erop aangesproken. En uh, jammer genoeg uh, kwam er op het journaal een dag na dat het ongeluk gebeurd was, een interview. En die, dat was een, een beetje gemene reporter, vond ik, ja. want die zette Ben op een laag bankje. Ja. Nou, je weet, iemand die in de lage positie zit, ja, de... die staat al 2 achter. Ja. Ja. En hij had kauwgom in zijn mond ja. en hij zat in zijn zenuwen volop te kauwen. En zo kwam hij in beeld. Ja. Hij... En dat, nou ja, precies. En ik verwijt me nog steeds, nou ja, niet meer nu, maar toen, dat ik hem daar niet voor gewaarschuwd had. Ja. Ja, dat zijn uh, verschrikkelijke verhalen uit de uh, begin jaren 70, uh, allemaal meegemaakt door uh, Johan Bierenpoot. Wat dat betreft het is het al enorm veranderd. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, Ook ja, in er is, veiligheid is in, en in... Uh, ja, absoluut. Uh, ik bedoel, absoluut. Er is, uh, je kan je niet meer voorstellen dat zo'n ongeluk sowieso gebeurt. Hè? Nee. En, uh, nou ja, goed, de tunnel bestaat ook niet meer. Dus. Nee, nou ja. Maar in ieder geval, uh, ik ben niet eens dat de veiligheid wel enorm verbeterd. Is. Ja, ja. Ja. ja, wat dat betreft... Uh... Ja. Ik heb nog een leuk berichtje, gekregen net binnen. Zandvoort, ja? uh, de, op de boulevard, het Tink uh, station. Ja? Dat had een leuke actie. Uh, een liter benzine voor 1,11 euro. Ja. Nee, uh, ja, 1,11 ja, euro. 1, 11. 11. Ja, Maar, uh, de, de belangstelling euro. daarvoor... Ja, een die euro. konden... 1,11 euro. En op wagens die konden er toch kennelijk doorheen. En, maar het werd zo druk daar dat de politie heeft besloten om uh, het tankstation <laughs> te sluiten. Dus uh, mocht u daar nog in willen, dat, uh, Dan heeft het geen nut. Hè? Dan heeft dat geen nut. Dan heeft dat geen nut, want uh, uh, de, een stoet van toegesnelde automobilisten veroorzaakt al snelle verkeersopstopping. Ja, dat moet je niet hebben, natuurlijk, omdat de weg ook een route is waar langs ambulances, brandweerwagens, en politie moeten rijden een calamiteitenroute. En, uh, ja, daarom hebben de gemeente be besloten... om uh, het tankstation te sluiten. Dus dat, is, uh, dat gebeurt allemaal in, uh, in Zandvoort. Uh, we hebben uh, ook nog het circuit... Dat, uh, de grond van het circuit... Dat uh, wilde de prins kopen. Heb je ja. dat meegekregen? Maar dat mocht niet. Nee, uh, de gemeente heeft dat tegengehouden. Ja. En ik, denk dat, uh, ik denk dat ze dat goed hebben gedaan. Dat denk ik ook, want anders kunnen ze allemaal hun gang gaan. En ja. dan uh, wordt het één festivalterrein. Ja. Ik denk niet dat de gemeente dat uh, op prijs zal stellen. Dus want er is, er is een groot deel uh, van, van de gemeente. Ja, er is een groot deel van de gemeente. Eigenlijk die, die Chapman Andretti partners... dat zijn de, uh, mm -hmm. de groep die uh, het circuit beheert... Uh, hebben alleen eigenlijk de opstallen gekocht. Ja. En het circuit zelf. Ja. Maar niet de grond. Nee. De grond is nog een eigendom van, van de gemeente. En uh, er zijn natuurlijk plannen om daar een hotel neer te zetten. En weet ik het allemaal. Maar ja, die, uh, die, als ik de prins was, zou ik eerst beginnen om bijvoorbeeld Ries een beetje op te knappen. Want dat, uh, dat ziet er ook niet meer uit. Nee, dat, uh, nee, dat, dat, is, dat is inderdaad... Een, uh, al, dat uh, maar, niet, maar misschien zie. zou dat een onderdeel zijn van uh, het plan om daar een uh, hotel neer te zetten. Oh. weet ik niet precies. Maar uh, dus het circuit gaat niet uh, uh, naar de prins en zijn makkers. Maar het blijft bij de gemeente. Nou ja, laten we hopen dat. Uh, kijk, we, de, de, de, er is nu nog uh, um, een contract voor één Grand Prix ja. volgend jaar. En daarna uh, moeten ze weer om de tafel. Ze hebben een optie voor twee. jaar. Uh, twee. Extra twee, ja, ja, inderdaad. En in november komt daar een beslissing over. Dus volgend jaar is die sowieso in 2023. Precies. Maar 2024, 2025. Ja, de FIA zou ook toestemming moeten geven. Hè, met alle Zeker. nieuwe Grand Prix erbij komen. Maar ja, en ik manier, denk... Las Vegas, uh, noem maar op. ik denk toch dat Zandvoort toch wel een speciale plek heeft. Uh, dat is waar. Ook, ook voor, voor, uh, voor de organisatie, voor de FIA. Zeker. Omdat hier natuurlijk wel... Uh, dit, dit is nergens mee te vergelijken. Nee, het, het, maar het, ja, het is niet voor niks dat er hier delegaties van uh, Miami en Las Vegas aanwezig ja. zijn. om te kijken hoe voor dat aanpakt. Ja, en ik denk zeker ook de, zeg maar, de, de, de verkeersstromen en de fietsen, et cetera. Dat is alleen maar een goede zaak dat. Uh, dat andere, andere organisatoren dat, dat ook zien. Hè? Want in Amerika zie ik ze nog niet zo snel op de fiets naar een Grand Prix gaan. Nee. Hè, jij wel? Nee. Ik nee, denk ja. dat ze eerder de Cadillac pak Dat weet ik wel zeker. <laughs> Wat dat betreft is een heel ander verhaal. Hè? Ja, ja, ja. ja. Een We kijken even naar Pim. Uh, is er inmiddels contact met, uh, met Jaap? Nee, helaas. Of moet zo dat uh, nou ja, misschien volgend onduin. uur? We, ja. uh, dat is jammer dat het op dit moment niet kan. Maar goed, uh, alles het, komt goed. We hebben nog uh, een heleboel uren race radio voor de boeg. De, zeker. En daarin komen ook uh, genoeg uh, onderwerpen aan bod. En de studio is ook helemaal volledig uh, ja, er, we Ja, uh, u kunt dat uh, volgen op www.zfm-live.nl. En daar kunt u ook uh, de beelden zien uit de studio. En dan ziet u ook dat het heel groot feest is. Ja, hier. we hebben zeker drie vlaggetjes hangen. Maar we gaan dan ook, uh, <lacht> ook uh, terug zwaaien hoor, geen probleem. Uh, we gaan nog een stukje muziek laaien, maar dan... Toch ja. of niet? Zeker. Hebben we muziek in de aanbieding? Ja, het natuurlijk zat. Ja, ja uh, perfect, Pim. Dit is War uh, met Lowrider. Oh, Lowrider, jongens. No. Wat een heerlijke muziek zeg. Uh, ja, ja, absoluut. Top, Pim. Uh, grote klasse. Dank je wel. Uh, jij hebt een drone, uh. Uh, Ger. Ja, ik heb een drone. Ja, heb je gehoord dat het absoluut verboden is om drones sowieso mee naar binnen te nemen hier in Zandvoort? Uh, oh, nu? Uh, ja, de, bij de uh, ja, bij de Grand Prix. Ja, bij de Grand Prix. Ja, nee, dat had ik niet Verordening. dus oh, ja? Ik zou hem niet, uh, ik zou het niet doen. Ik zou hem lekker thuis laten. Zou je opname willen maken? Nee. Bij het circuit. Nou, ik ah, je het... zou wel willen, denk ik. Ja, niet? ik zou wel willen, maar het is. Uh, ja, ja. Ik vind een. een uh, een drone vliegen is best heel moeilijk. Is het lastig. Het is, uh, uh, ik denk dat het een beetje onderschat wordt. Het is, ja? Uh, ja, want je, je moet gewoon iets nieuws gaan leren. Uh -huh. Je moet iets nieuws opnieuw bedienen? besturen, bedienen. Ja, ja, en dan, ja, ja. Uh, ja, je hebt twee, uh, twee uh, joysticks. Ja, ja, ja, ja, ja, en ja. daar moet je dat moet je ding links, rechts, ja. op, uh, op en neer en hoog. En, maar kun je je voorstellen dat er een verbod is met al dat vliegverkeer? van? Uh, ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ik zie net twee uh, helikopters ja, ja, ja, ja. vliegen. Nou... Uh, die droom van mij, die kan, uh, weet ik veel, bijna een kilometer hoog. Ja, ja. Dus ja. Het is, dat is... He. Nou, dat was één helikopter van Max en één van uh, Ja, Waarschijnlijk <laughs> ja, wel. Uh, maar die ja. willen niet met z'n tweeën nee, helikopter namelijk. Wie? Nee, is je je Nee, nee, nee, nee. Maar, nee. Ze zijn veel te bang als het ding neerkomt. Ja, ja, ja, ja precies. Ze zijn twee coureurs kwijt. Dat, dat, ja, nee, dat is Hoe heette dat vroeger? Deze uh, ook uh, uh, uh, uh, met, uh, met, uh, met Benz, deze dat ook? Ja, klopt, ja. ja en die gingen dan, weet ja, die gingen ja, apart. Ja. Voor de zekerheid, ja. Voor de zekerheid. Uh, nou, wat hebben we nog meer in het Gisteren, uh, heel vervelend, Inge Lever. Dat is, een, uh, ook, dat is eigenlijk ook een razende report. Die maakt blogs over alles wat er gebeurt ja. in het dorp. En uh, die meldt dat uh, bloemhuis Bluis vandaag dicht is bijvoorbeeld. Of, okay. uh, of de bakker die heeft een prachtige mooie nieuwe tompoese. of daar maakt er leuke dingetjes van op uh, internet. En... Mm -hmm. Ze was zo gesteund door, uh, door een aantal mensen... dat ze een uh, uh, goede kaart had gekregen. Dat ze ook een beetje het circuit op kon. En wat gebeurde er gisteren bij het station? Er uh, ze daar, uh, volgens mij uh, uh, wachten ze wat mensen op. En al die kaarten die ze om haar nek had zitten... die werden er afgetrokken. Nee, ja, door iemand, ja. verschrikkelijk. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, dat, dat is toch wel, is is toch jongen, wel heel erg, hè? Jonge, jonge, Ja, het is, het is, er lopen ja. mensen rond hier. Maar uh, ja, dat zou ja, uh, je overal hebben. En, en, uh, ja, en dat uh, gebeurt natuurlijk met honderdduizend uh, uh, mannen in je dorp. Gebeurt er over maar ja, ik vind, ik, als je dit gaat vergelijken met voetbalpubliek... vind ik dit... Ja, dan... Uh, nou, dan, dan uh, pet je af, hoor. Ja, en Dan absoluut. heb ik al zoiets... Van, uh, wat, dit, het, het, het lijkt wel of mensen hier veel meer... Uh, met z'n allen voor ja. één sport staan. Ja, en, en, en niet voor een club of niet ja. voor een rijder. Er zijn natuurlijk wat, wat incidenten geweest uh, rond uh, Hamilton en. en uh, ja, in Oostenrijk was dat hè. Maar, ja, is, maar dat, uh, dat, dat, dat wordt meteen uh, in de in er de is, Ja, gesmoord en, en, en terecht ook sociale controle op de zo ja, denk ik. Ja, en en uh, je, ziet, uh, ja, ja, je ziet toch heel veel mensen, vaders met, met zoontjes. Ja, ja, ik geweldig, vind dat fantastisch toch? om te zien. Ja. Klopt ja. Het is zo leuk om om ja? uh, om die, die, die, die jongetjes uh, ja, te geweldig. zien jongetjes genieten. Ja, die, uh... En heb jij dat van? Uh, je kent uh, uh, Geven, de, de, de makelaar. Ja, Geven ja. Greve, ja. Greve, en uh, de, de de zoon van Geven heeft ook weer een zoon. Oh ja. En die maakt overal uh, foto's van. Dus die gaat bij de ingang van het superie staan. Okay. En dan komen dan komen die gasten langs. En op een gegeven moment had hij vorig jaar had hij Toto Wolf en die wilde net een selfie maken met Toto oh, Wolf. Ja? En toen belde zijn moeder. Ja, meen je? Ja. En toen deed hij natuurlijk niet. Geweldig, ja. Weet je dan houdt die telefoon, die pakt <laughs> oh, eerst dat nummer. Dan, ja. en, dus dat jongetje was helemaal, helemaal ja. Maar het is uitgezonden op uh, Hart van Nederland. En het is enorm populair geworden. Geweldig. Dus dat jongetje wordt nu overal herkend. Mooi vooral, En oh, ja, ja. Timo Geven, de, de, de, ja. de vader. En zijn en moeder stond uh, ja, die, die, die stonden nu ook weer bij, bij ja. de ingang van het circuit... om te kijken wie er allemaal en wie, ja, uh, mooi, dus ze had een heleboel foto's van Christine Horner... van, uh, nou, ja, van ja, al die ja, gasten ja. en heel veel coureurs erbij. Uh, ja, het, is ja. een, het is een keer eerder gebeurd, ik, denk, ik geloof twee jaar geleden... dat er een, uh, een shot was van een, uh, ook een kind dat begon te huilen... toen de ja, ja, ja, Ferrari ja, ja, het niet ja, ja, ja, die, En die mocht dan de pits in bij, ja. bij, bij Ferrari. Dus bij, geweldig, bij, uh, bij, hoe heet die... Uh, uh, um, wat dit nou? Benoemd nee. bij die bij die fin. Oh, uh, uh, ja, die ja. Ja. ja nee. <laughs> oude mannen, hè? Ja, ik, kan nee, me, nee. ik kan me nog herinneren, want ik heb vroeger uh, natuurlijk ook allemaal... handtekeningenjagers waren bij. Ja. En ik heb nog handtekeningen gehad van Jim Clark en Graham Hill... Uh -huh. en J uh, Jackie Stewart en van al die oude, ja, mooi, die mooi, oude mannen... die ja. bij ons uh, uh, ja, in, in, in die periode uh, uh, populair waren. Ja, ja, en ja. wij konden natuurlijk veel makkelijker het suiker op dan tegenwoordig. Tuurlijk, nee, dat is want wij precies. flipten, wij, noemen het, wij noemden dat flippen. Mm -hmm. Wij flipten dan altijd onder een hek Glippen, door. Ik en... niet flippen. He? Glippen? Nee, Glippen flippen we wij. Flippen, oké. Okay, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, en la later, toen ik wat uh, jaar 12, 13, 14 was... Toen gingen we voor het eerst uh, um, uh, frisdrank verkopen. Ja, ja, ja. En, ja. Um, en Bert Davies, dat was onze buurjongen. Die was uh, twee jaar ouder dan ik. En die kocht dan uh, Jaffa drinks. Kan je dat nog? Even, oh ja, hè? Jaffa, ja. Jaffa, dat waren de eerste uh, bekertjes gesieeld. Ja. En uh, die bekertjes die gingen, we dan, uh, gingen we dan enorm uh, ja, kopen. Eerst op het circuit en later in de file. Want er stond een file en die duurde tot drie uur s'nachts. Ja, klopt. En tegenwoordig, uh, als, je, als je nu ziet hoe, de, hoe, hoe waanzinnig dat geregeld is. Ik reed vannacht, uh, uh, vanaf Schiphol deze kant op en uh, nou dat was helemaal nee, je ziet nee, helemaal ja, maar niks nee, maar ja, goed ik heb ook foto's gezien dat al die wagens overal de mooie dat, dat waren toch wel prachtige tijden hè? ja ja ja, ja, ja. En ik kan me dat nog was herinneren was dat we naar, oh, hey, dat gingen, naar uh, garage David. Ja, ja, ja. En, en daar, garage daar garage stonden garage. ze dan. En, ja, Breder uh, ja. was dat heel niet. Nee, nee. nee, gingen, nee oh, dat zijn dus de oude, de oude Dirk van de Broek. Sorry, we gaan naar het nieuws ja. en de reclame over 10 seconden. Dus, Oké. Okay, heel nou, goed, gaan het, uh, Pim. Dank je wel voor uh, deze belangrijke info. Ja, we gaan straks in de tweede uur rustig verder. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.